Het is negen uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. De financiële waakond AFM waarschuwt consumenten opnieuw tegen flitskredieten. Het zijn kleine leningen die makkelijk via internet of sms zijn af te sluiten. Later moeten mensen dan hoge administratiekosten betalen. Door het geen rente te noemen, maar administratiekosten... worden de regels voor kredietverleners ontdoken. In het VARA-programma Kassa liet de AFM weten... dat er al onderzoek wordt gedaan naar sommige van de kredietverstrekkers. Ze werken vaak zonder vergunning en dat is verboden. Ook minister De Jager houdt de sites in de gaten. Mogelijk past hij de wet aan om ervoor te zorgen dat ze de regels niet kunnen ontlopen. De NAVO heeft na zeven jaar de militaire trainingsmissie in Irak officieel beëindigd. Het gebeurde tijdens een ceremonie in de beveiligde groene zone in Bagdad. Het bondgenootschap liet maandag weten dat er geen overeenstemming is bereikt met Irak over verlenging van de missie. Reden zou zijn dat de Iraakse regering niet langer toelaat dat buitenlandse militairen nooit vervolgd kunnen worden. Alle militairen worden uiterlijk op 31 december uit Irak teruggehaald. De trainingsmissie in Irak begon in 2004. Er zijn momenteel nog zo'n 130 militaire NAVO-adviseurs... uit 13 lidstaten en uit Oekraïne in Irak. In de eredivisie heeft Vitesse de uitwedstrijd bij Heracles met 1-0 gewonnen. De winnende goal viel in de 86e minuut en werd gemaakt door Kasia. Tennisser Robin Haase heeft voor de derde keer... de KNLTB Tennis Masters gewonnen... Haase won in de finale in twee sets van Timo de Bakker. Die hield aan het toernooi een wildcard over voor het ABN AMRO toernooi in februari. De wildcard was eigenlijk voor de winnaar. Maar Haase heeft op grond van zijn plek op de wereldhanglijst... al rechtstreeks toegang tot het ATP toernooi in Rotterdam. Het weer vanavond en vannacht mogelijk buien, vooral in het westen. In het oosten opklaringen, verder plaatselijk glad. Morgen steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Langs de kust ook kans op onweer. Het wordt er maximaal 7 graden.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 Vrouw, het weekend. En het weekend begint bij Plus op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op een lekkere stoel. <middels> <middels> <middels> <middels> <middels> <middels> <middels> Nog wel eens een goedenavond. Uh, laten we een rondje langs de velden maken. En beginnen in het hoge noorden bij Groningen FC Utrecht. Frank Wielijk. Daar hangt de 1-0 in de nug. Maar meer dan dat is het eigenlijk nog niet. In zes minuten tijd. Andersom twee keer. Texera twee keer. En nog een vrije trap voor Van Dijk. Die hadden het er allemaal gekund. Een aantal gingen net naast. Maar een aantal ook miraculeuze reddingen van Van Dijk. En een enkeling zelfs zonder dat hij enig idee had hoe hij tegen de bal aankwam. Maar hij heeft ze allemaal nog tegengehouden voor FC Utrecht. 0-0 in Groningen. Roda ging tegen Excelsior rusten met een 3-0 voorsprong. En waar blijft de rest? Riesel van der Waden. Ja, het publiek wil meer goals, maar Rode JC is wat slordig in deze fase zeker. Het is wat gesapig aan het worden. Nog altijd staat die 3-0 op het bord tegen een heel tover Excelsior hier in Kerkrade. Als de VVV een beetje bij de rest wil blijven, zal het in ieder geval gelijk moeten maken in Nijmegen. niet mee. Kansen zijn met nog dik een half uur op de klok groter geworden. Rode kaart voor Nuitink, de centrumverdediger die terug is na zes duels. Blessure leed op de helft van zijn eigen ploeg ergens in het midden. Daar houdt hij zijn tegenverstander wildschut even vast nadat hij de bal slecht heeft gecontroleerd. De enige sanctie die kan is rood, maar nog wel 1-0 voor de NEC. This yeah, so rock, rock, rock, and rock! We're gonna rock 'til we pop! We're gonna rock 'til we drop! We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, rock it inside out. Rock this town! Van de Stray Cats. En dus Groningen, FC Utrecht. Daar rockt het ook. Frank Wieluid. Nogal ja, zeker Groningen. Dat rockt na een wat aarzelende start. De eerste vijf minuten waren niet al te best. Maar daarna is Utrecht toch redelijk ondersteboven gevoetbald. Er ontbreekt eigenlijk maar één ding. En dat is het afronden van de kansen bij de Groningers. Andersson kreeg er weer een op een presenteerblaadje. Aangeboden door Hia Die keurig het overzicht hield. Zag dat Andersson bij de tweede paal helemaal vrij stond. Andersson moest die bal wel ineens op zijn linker nemen. En schoof die bal twee meter naast de goal van Van Dijk. Nu krijgt Groningen weer een mogelijkheid om een doelpoging te wagen. Tadic gaat een vrije trap nemen, halverwege de helft van uh, uh, Utrecht. Met uh, zijn linker naar de rechterkant verhuisd nu eventjes. En uh, doorgekopt door Andersson. Weggewerkt achterin bij, Groningen, euh, achterin bij Utrecht. En Groningen neemt alweer over de tactische zet... om Van der Marel daar links back te zetten. Tegen Andersson, pakt niet helemaal geweldig uit. Want Andersson die stond na twee minuten al uh, aan de andere kant te voetballen. En nu staat Van der Marel tegen Tadic. Uh, en heeft hij het nogal zwaar met Hiyariye... die daar voortdurend over Tadic heen komt... En daar heeft Groningen steeds een mannetje over en steeds ook een mannetje over voor de goal. Het is eigenlijk een wonder dat het hier nog 0-0 staat in de openingsfase in de Euroborg Groningen. Nu weer de bal rustig rondspelend, wachtend op dat gaatje dat Utrecht ergens laat vallen. Van Dijk overgestoken bij de middenlijn. Tadic inspelen, Tadic dan even achter Hiarie, dus gaat Groningen weer even achteruit. En kruipt Utrecht een heel klein beetje uit de schulp. Is het Van Dijk die Texera aanspeelt. Tadic kan de bal dan niet binnenhalen en zo kan Utrecht dan weer een klein beetje... Een beetje uh, op adem komen door zelf de bal even in de ploeg te houden. Dat is een beetje het probleem bij Utrecht. Dat lukt eigenlijk nauwelijks. Het is voortdurend Groningen dat de klok slaat in de eerste 23 minuten. Alleen die goal die valt maar niet. NEC VVV en ook voor VVV valt die maar niet. Racht dan niet mee. Nee, maar ze spelen wel tegen 10 tegenstanders. Ze hebben inclusief blessuretijd nog wel een klein half uur. En 1-0 is een marge die misschien te overbruggen is. Er zijn tactisch wel wat interessante dingen gebeurd. Want er is ingegrepen aan de kant van VVV. Verbeek is eruit gegaan. Mofor is als extra Spits gebracht en uh, bij NEC is Koolwijk op de positie van de weggestuurde nuiting gaan spelen. Maar je zou dit nu een soort systeem kunnen noemen, 4-6-0. Want er staan heel veel middenvelders, er is eigenlijk geen spits meer voorin en dat uh, ja, is maar de vraag of dat goed gaat uitpakken het is een beetje defensief, het is een beetje lafjes misschien, hoewel je misschien aan de andere kant met man niet zoveel anders kan maar de wedstrijd is gekanteld, want hier komt Moussa aan de rechterkant van het veld uh, de Nigeriaan zet voor, richting 0 voor, daar zit, uh, de, daar zit Van der Heijden dan nog tussen en uh, Rens van Heijden nog tussen en VVV houdt wel de bal aan de rechterkant Buitenkantje voet misschien met Moussa, nee een paasje, richting Kullen die staat op, het rand, op de rand van het maar kan niet uh, controleren, maar de afval de ballen zijn nu allemaal voor VVV Venlo met Timmy Sela aan de rechterkant van het veld. Maakt zich handig vrij van zijn tegenstander Goosens en die zet een tackle in. Toch min of meer van achteren en zal misschien nog enig idee hebben gehad van ik speel de bal. Maar terecht dat daar een gele kaart voor komt. Het is de tweede van de wedstrijd getrokken door Bas Nijhuis. Goosens dus ook op de bom. in een wedstrijd waarin er opeens mogelijkheden zijn voor VVV. We zitten in de 65ste minuut. Het is nog 1-0 voor NEC. Roda is de enige ploeg die dit seizoen de 0 nog niet hield. Gaat dat vanavond wel lukken, Richard van Maanden? Ja, ik denk het wel dat dat vanavond inderdaad gaat lukken. Daar is Roda ook veel aan gelegen. Inderdaad nog niet één keer voorgekomen. Het is nog steeds 3-0. We zitten alweer in de 70ste minuut. En nog steeds is Roda JC met afstand de betere ploeg. 80-20 denk ik ongeveer zijn de verhoudingen balbezit. Terwijl Roda er nu weer vandoor gaat vanuit de rechterkant. Maar Sutsuïen met een uh, niet beste voorzet. Makkelijk gepakt door uh, de ruiter Sutsuïen. Zojuist ingevallen bij Roda voor Ramsey. Ook Malky is er uh, afgegaan. En voor hem speelt nu voor de laatste 20 minuten nog pluimen als je Excelsior zo ziet voetballen in de tweede helft. Dan is het eigenlijk vooral gericht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Vorige week natuurlijk al 5-0 verloren. En nu 3-0. En ja, ze zakken gewoon in. Je ziet dat. Af en toe proberen ze op de counter eruit te komen. Dat uh, lukte een minuut of tien geleden. En dat leidde meteen tot een ongelooflijke grote kans voor Maatsen. hoe mooi wil je ze krijgen? Ook vlak voor rust had uh, uh, Van Buren al zo'n opgelegde kans van twee meter. De bal uh, missen was moeilijker dan maken. Maar ook dat is Excelsior dus niet uh, gegeven om een kans goed af te maken. Het is 3-0. Nog steeds voor Rode JC. Groningen sterker, maar niet scorend. Frank Vilard. Ja, dat is de samenvatting van de eerste 25 minuten. En Groningen nu weer in balbezit via Van Dijk. Omdat die bal daar zomaar wordt ingeleverd. Waarom die bal dan daar links de hoek in gaat, vraag je je af. Want de Moesje is daar in geen veld of wegen te, beke te bekennen. En ook Tagagi die staat eigenlijk gewoon op de eigen helft te wachten... totdat Groningen weer de bal krijgt om daar uh, Hiarie weer op te gaan vangen. Want daar moet hij voortdurend achteraan lopen. Nu gaat de bal over de achterlijn en kan Van Dijk... Uh, die tot nu toe de held van Utrecht genoemd mag worden in deze wedstrijd omdat hij de kansen die tussen de palen vielen allemaal tegenhield tot nu toe. Hij mag de doeltrap gaan nemen. Stuurt zijn centrale verdedigers weg. En dat betekent dat die bal lang naar voren gaat. Wordt het heel druk nu in de middencirkel. Dan moet die bal daar wel ongeveer terecht gaan komen. Van Dijk neemt uitgebreide tijd. Is wel te begrijpen. Want Groningen staat flink onder druk. In, de, in het eerste half uurtje van dit duel. Bal komt uiteindelijk doorgekopt. Helemaal bij Luciano uit. Nou, Dan gaan we weer gewoon beginnen waar we de hele tijd mee bezig zijn. Gaat Groningen weer op zoek. Naar de volgende kans. Via Van Dijk. Die ongehinderd de hele eigen helft mag oversteken. Zo de middenlijn oversteekt. En dan inlevert bij Kieftebelt. Krijgt hij hem weer terug van Kieftebelt. Utrecht staat erbij. Kijkt er naar wacht af. Durft eigenlijk niet eens druk op de bal te zetten. Is het uh, uh, Van der Hoorn die daar half half wegkopt. En dan de kans voor Texera. En dan is het Tadits die de bal tegen zijn hielen aankrijgt. En zo helpt Groningen zijn eigen kans om zeep. Texera kan er nog wel om lachen. Nee, dus Holla uiteindelijk die de bal tegen zijn hielen aankrijgt. Holla kan er niet om lachen hoor. Maar de Uruguayaan heeft er wel plezier in. Die weet, als we zoveel kansen krijgen ga ik er vandaag nog wel eentje maken. Maar het wordt er eigenlijk hoog tijd voor dat Groningen gaat scoren tegen Utrecht. Het is nog 0-0. Als VVV verliest in Nijmegen wordt het gat tussen de onderste drie en de rest wel erg groot. Nog niet meer. Daar ben ik helemaal met een je eens. Maar zover is het, wat mij betreft, nog niet. Want we zitten in de 68e minuut. En VVV zet heel veel druk op de goal van Gabor Babos. Ook nu weer via de rechterkant. Ahmed Moussa verovert nu een hoekschop. En dat geeft mij de gelegenheid om te vertellen dat er twee minuten geleden twee knallen vanaf de rechterkant kwamen: van de voet van Moussa. De eerste op de vuisten van Babos. Een moeilijke hoek was dat. En even later een knal die richting de kruising ging. Maar uiteindelijk net over het doel van NEC. Dat met z'n allen achteruit hangt. Daar is de corner. Daar gaan ze de lucht in. Boven voor en daar is de kans voor Wildschut. En hoe is het mogelijk dat hem er niet inschiet? Nou, simpel zat. Omdat er een uitstekende redding is van doelman Dabor Babos. Die bal is werkelijk kei en keihard. Uit de corner van Maguire ontstaat er een schietkans. En een moment wat je eigenlijk al als doelpunt wil noteren. Babos voorkomt een treffer van VVV. Wel McGuire met een corner aan de andere kant van het veld. Het is nu leuk en open en daar is Yoshida. En weer Babos op de kopbal van de Japanner Inschieten met Moussa. Het lijkt wel een schiettent opeens in Nijmegen. En ik vraag mij af of de tactische keuze van de trainer na het wegsturen van Nuitink... de tactische keuze om zeefuik te wisselen en te vervangen door middenvelder het zo slim is. Er is totaal geen enkel aanspeelpunt meer voorin bij NEC. Als dit misgaat kun je daar echt een vraagteken bij zetten. Bij deze manier van spelen, daar is weer een bal in het strafsomgebied gebracht door Maguire. Het strafsomgebied ingebracht van NEC. Maar de bal uiteindelijk door de recht van een meter of 8-9 afstand iets te zacht ingekopt. Het lijkt wel of het tegenhouden gaat worden de rest van de wedstrijd voor NEC. Het duurt nog 20 minuten, de Nijmegenaren op 1-0. met Paradise. En het is ook een paradise voor de scoorders in Gerdergraden. Uh, een paradise, ja, zeker voor Rode JC. Nummer 4 ligt in het mandje achter de arme Wesley de Ruiter. Het is invaller Souchouin die de goal maakt op aangeven. Van overigens een andere invaller, Wiljan Pluim, die er ook een minuut of 7 nu in staat. Het is 4-0 geworden voor Rode JC. Vorig jaar werd het hier 3-0 in de wedstrijd tegen Excelsior. Dat best wel wat kansen heeft gekregen. Ook zojuist weer oog in oog met keeper Proes. Maar Excelsior maakt ze gewoon niet. En Roda doet dat dus wel drie keer in de eerste helft. En nu nummer 4. En als het tempo. Iets op wordt geschroefd. Dan kan Rode JC zeker nog meer goals gaan maken. Vormen verlegt het spel nu naar de linkerkant. De voorzet is goed. Gaat richting het hoofd van Jonker. Maar de bal wordt dan gekopt door een verdediger van Excelsior. In de handen weer van de ruiter. En zo kan Excelsior weer even ademhalen. Probeert het de schade in deze wedstrijd te beperken. Want Rode JC is heer en meester in eigen huis. En gaat op 24 punten komen. En dat is toch best een hele aardige prestatie van de ploeg van Harm van Veldhoven. Zo houden ze de eerste acht in elk geval in het uh, vizier. 4-0 met Noord. Nog een minuut of tien. VVV is helemaal los in de tweede helft tegen tien man van NEC. Graag en toch nog steeds die 1-0 achterstand op een dik kwartier voor het einde. Melvin Platje is in de ploeg gekomen. Daarover zometeen meer. Wat kan die op een meter of 25 van de goal? Breedgeven bijvoorbeeld Ibrahim. Dan buitenom is het Goossens. Haalt de achterlijn. Zet voor. Daar is Platje. Maar de bal is wat aan de zachte kant. En Maguire kan bij de stip de bal veroveren voor VVV. Bal gaat over de zijlijn heen. En daar was dan NEC weer een keertje. Ik heb sterk het gevoel dat Alex Pastoor zijn tactische fout heeft goed gemaakt. Met het inbrengen van Melvin Platje in de punt van de aanval. Nu heeft hij weer een doelpunt te maken en een aanspeelpunt. Het was alleen maar tegenhouden na het weghalen van Zeevuik. Met al die middenvelders op het veld. Daar het grootste, wordt hij onderuit gekegeld. Nee. Want de scheidsrechter maakt het gebaar doorspelen en stond er bovenop. Het is op een meter of twintig van de goal. En VVV is weg aan de linkerkant. De achterlijn gehaald door Nwofor. En via Van Eijden is het een corner dan voor VVV Venlo. Er is veel druk van de ploeg uit Venlo. En je krijgt straks ongetwijfeld het verhaal als dit zo blijft. We zijn vergeten onszelf te belonen. En als dat komt uit de mond van Willy Boeser, dan heeft hij voor een groot deel gelijk. Want VVV heeft na het wegsturen van Nuitink met Rood, wat was dat dom en onnodig. Misschien had hij te weinig ritme na een pauze. Maar VVV heeft de wedstrijd overgenomen. Dit is nog de corner van Maguire. De doelman twijfelt en dan bijna nog de recht. Maar nee, het blijft 1-0 voor NEC. Komt Utrecht een beetje los, Frank? Ja, dat heeft ook te maken met de, de, de moeite waar Groningen ineens heeft... om de vloeiende combinaties die er even waren... na 35 minuten is het nog 0-0... daar kwamen een heleboel kansen uit. Maar als die vloeiende combinaties er even niet zijn... dan zie je ook ineens helemaal geen kansen meer. En de onmacht bij Utrecht trouwens om daar voetballend van te, te profiteren. We gaan nog even naar Kerkrade, Richard. Ja, ik kan het kort houden, Frank. Het is de 82e minuut. En Roda komt op 5-0. Doelpuntenmaker Mitchell Donald van dichtbij. Uitstekend uitgespeeld. En net als vorige week heeft Excelsior er nu dus ook tegen Rodi AC al vijf om de oren. Ja, dat is wat Groningen ook heeft geprobeerd. Een, nou, zeker een zestal kansen om te zetten tot een doelpunt. Dat is nog niet gelukt tegen FC Utrecht. Dat inmiddels ook twee goede kansen heeft gehad. Sneijder, nadat Luciano een bal niet onder controle kreeg. Hij sloeg de bal, plom verloren voor de voeten van Sneijder. Maar die joeg de bal hoog over de Groningse goal heen. En daarna was er nog een, een goede kans uit een hoekschop voor Schut. Die zag zijn inzet, zijn kopbal van de doellijn gehaald worden door Burnett. En Nu Utrecht opnieuw in de aanval met Sneijder... Die daar daar ondersteboven kegeld wordt en daar de vrije trap voor krijgt, nou vijf meter van de achterlijn ongeveer aan de rechterkant gaat uh, Utrecht daar een vrije trap krijgen en deelt Kuzebjuk daar een gele kaart uit aan de Vin. Sparf die uh, euh, zegt ja het is, inderdaad het is Sparf die daar uh, de gele kaart uh, voor krijgt Nadat hij daar Snijder een behoorlijke kegel gaf. En Utrecht dus weer een standaard situatie. En dus weer Schud mee naar voren. Die zojuist al dicht bij een doelpunt was. Gaat daar nog eventjes overleggen met weet, weet waar ik sta. En weet wat we dan ongeveer moeten gaan doen. Het overleg dat vindt plaats met Takaki. Die uh, de vrije trap zometeen moet gaan nemen. We moet een klein beetje naar achter nog van uh, Guzubijuk. Dat geeft de uh, schut dan weer de gelegenheid om weer voor de goal uh, te gaan staan. En uh, zo op de goede plek terecht te komen om zo meteen te kunnen gaan koppen. Want dat zal toch het doel van Takaki zijn. We gaan uh, naar Racht naar, naar Nijmegen. Ik weet niet hoe groot de afstand is. Ik denk wel 35 meter. John Gosens, u weet wel van het eerste doelpunt. Staat achter de bal voor een vrije trap. En ik denk nog... Dat zal hij toch niet ineens doen. Maar dat doet hij wel ineens. En hij laat het hier gebeuren, zeg. Op een fantastische manier. Een uithaal die hoog de lucht ingaat dan uh, zomaar voorbij. Oedegbe Die moet die bal misschien wel hebben. Want deze heeft veel minder curve wegdraaiend van de doelman dan bij die eerste goal. Maar wat een avond voor John Goossens. Wat een uithalen. Fantastisch. Fantastisch om naar te kijken. 2-0 voor NEC. 12 minuutjes voor tijd. Richard. Ja, er wordt gehakt gemaakt van Excelsior in deze wedstrijd door Rode JC. Het dansje van Suchouin die zijn tweede goal maakt voor Roda. De bal wordt uitstekend uh, voorgezet door uh, de verdediger Montaigne. En dan is het Suchouin die van dichtbij zijn tweede goal kan maken voor Rode JC. Zes of vijf doelpunten, ik ben de tel bijna kwijt. Nee, het is de. Ja, het is de, de zesde. zesde natuurlijk. 6-0 ja, ja, ja, ja. Zes, zes, ja. Zes voor Rode JC. Ja, Je hebt gehoord hoe dat gaat als er ergens doelpunten vallen, Frank Wieluid ja dat klinkt heel leuk in ieder geval. ik zou het graag meemaken. ik zal ze straks tegen Groningen bij Groningen even vertellen dat het best leuk is als je er af en toe een inschiet. dat is ook leuk om naar, naar te kijken. dat hebben we zojuist ook allemaal keurig kunnen horen. En nu gaat Groningen het weer proberen. die vrije trap van Utrecht levert er niks op. ook een schot hier van grote afstand van Sparf de man die geel kreeg, waar die vrije trap uiteindelijk uit voortkwam, maar uh, het schot van de Vin uh, mist nogal op de richting. gaat een meter of zes naast de goal van Rob van Dijk. de man die uh, gedurende de eerste 20 minuten Utrecht op de been hield. Vaak zonder het zelf te weten hoe hij dat precies deed. Want de bal werd een aantal keren van richting veranderd. En toch kreeg Van Dijken nog een, een ledemaat tegenaan op de een of andere manier. En dus staat het hier nog altijd 0-0 in de Euroborg. En Daar mag uh, Utrecht zich gelukkig mee prijzen. Want Groningen is, ook al gaat het niet zo geweldig, nog wel steeds duidelijk de betere uh, ploeg. En krijgt nu ook Van der Marel uh, de gele kaart van Kuzubiuk. En kan Groningen de vrije trap gaan nemen. Dat doen ze vanaf de rechterkant net over de middenlijn. En hier, hier zal die bal kort uh, gaan Nemen. Want uh, ja, er is simpelweg niemand in de buurt om die bal naartoe te schieten. Dus kan hij, nou, zoals het er nu uitziet, of hem alleen maar lang nemen of hem terugleggen op Van Dijk. En dat laatste lijkt de bedoeling. Weer terug te leggen naar de eigen helft. Dat gaat hij dan uiteindelijk ook doen. Als Kuzubiuk uh, zijn administratie heeft bijgewerkt gaat Groningen de aanval weer uh, rustig opbouwen. Via Kappelhof weer terug naar Van Dijk. En zo gaat Groningen op zoek naar die vloeiende combinaties. Waar zijn ze gebleven uit de eerste 20 minuten? De laatste 10 minuten helemaal niet gezien. Maar dat hoeft ook niet altijd. En weer zit Van Dijk er goed tussen als die bal goed diep gaat opnieuw. En uh, uiteindelijk Holla het eindstation lijkt. Die wordt wel geraakt. Dat zou kunnen zijn of door een verdediger of door Van Dijk. Hij krijgt in ieder geval niet zijn voet tegen de bal. En uiteindelijk krijgt hij de arm van Van Dijk over zijn hoofd heen. En daarbij wordt hij blijkbaar geraakt. Uitstekend verdedigd trouwens door Van der Hoorn... die goed bij Holle aan de buurt blijft. Daar was weer zo'n mogelijkheid, maar het was niet zo'n grote kans... als we tot nu toe van Groningen hebben gezien. De hoekschop misschien, die nu volgt, zou daar wel wat aan kunnen doen. Bal richting de tweede paal wordt weggekopt... en dan is de kans voor Groningen weer eventjes weg. Gaan ze weer opnieuw bouwen tegen Utrecht. Na 40 minuten, vijf minuten dus nog... Tot tot rust voor Groningen om iets te doen aan die 0-0 tegen Utrecht. Twee afstandsschoten van de NEC besliste NEC VVV. Dacht we niet mee. Twee vrije trappen van John Gosens. Het zou toeval zijn dat hij is opgegroeid in dezelfde straat in Heemstede als. Uh... Johan Neeskens, want dat is zo. Ik dacht dat dat de Iperlaan was. Waarom weet ik dat? Nou, ik kom er zelf ook vandaan in Heemstede. Aan de rechterkant het balbezit voor VVV. Timmy Sela, is triest voor VVV, want die ploeg had recht in de tweede helft van de wedstrijd op een gelijkmaker. Maar Goosens steekt daar dus een stokje voor, nadrukkelijk. Hoewel het een fout was van de keeper en de aanleiding. Een hensbal vermeend van Maguire daar op een meter of 35. Was geen hensbal van Maguire op een meter of 35. Want ik zag de herhaling nog in mijn ooghoek en hij kreeg de bal op het bovenlichaam. Er werd fel geappelleerd op dat moment op Goossens. Die het vervolgens bruut afstrafte. met zijn tweede vrije trap van de wedstrijd. VVV heeft wel de bal. Links op de punt van het strafsomgebied. Daar is dan nog Meeuwens een paar meter buiten het strafsomgebied. Op de kopper van. Geef mee aan Timmy Sela. Hier is het 2-0. Maar bij jou Richard, is er weer iets aan de hand? Doelpuntje misschien? Ja, het is weer een doelpunt voor uh, Rode JC. 7-0 is het nu al. Een monster scoren tegen het arme Excelsior dat gewoon vernederd wordt in deze wedstrijd met grote cijfers. Weer de voorzet vanaf de flank. En de goal is uh, nu van een andere invaller, Lebedinski. Hij maakt de zevende goal voor Rode JC. Vraag Even kijken wat Yoshida nog voor plannen in huis heeft. Heeft hij iets Japans bedacht? Iets spannends wat wij niet kennen? Nou ja, hij past de bal gewoon breed bij VVV op de middenlijn. En Moussa aan de rechterkant. Hij was toch de man die het leek te gaan forceren. Die een goal leek te gaan maken. Gaat nu ook vallen. Valt bijna het strafschopgebied binnen. Maar uiteindelijk Vadots die hem niet heeft geraakt, zegt de scheidsrechter. Moussa is boos, terwijl de bal over de achterlijn geschoten is. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat Moussa een paar minuten geleden ook al... en toen wat verderop, misschien wel in het strafschopgebied, werd neergeschoten getikt door Rens van Eijden. De scheidsrechter wilde toen niet aan een penalty. Terwijl het er misschien wel eentje was. Het was niet helemaal goed te zien. En in alle protesten die nu volgen na die actie van Moussa krijgt de Maguire nog een gele kaart. Wegens praten in de richting van de scheidsrechter. En Babos heeft natuurlijk geen haaste doelman van NEC om de bal klaar te leggen. Belangrijk dat NEC de 15e ploeg in de eredivisie op plek 15 geclasseerd. Dat die ploeg vanavond de drie punten gaat halen. Het lijkt erop 7 minuten voor tijd met een 2-0 voorsprong. in June But Long enough to bloom Flowers on that sunbeam dress You wore in spring oh, Yeah, yeah The way we left as one. Why did you drop that Middag, 7 days in Sunny June. Het is rust bij Groningen FC Utrecht, De Ruststand 0-0. Het is afgelopen bij Roda tegen Excelsior 7-0 na een 3-0 ruststand. En ze spelen nog steeds in Nijmegen. En VVV wijst telkens naar die scheidsreden. Waarom? Racht nog niet mee. Ja, ze vinden blijkbaar dat hij iets gedaan heeft wat niet door de beugel kan. Ik weet of jij op een specifiek moment doelt. Maar misschien dat dat moment met Moussa, die penalty, dan, dan wel dan niet. Dat dat er iets mee te maken heeft. minuutje of drie nog. 2-0 voor NEC. Dat wat problemen heeft nu in het eigen strafschopgebied. Maar dat de bal uiteindelijk toch wegkrijgt. En dat gebeurt door Comboy, de linkerde verdediger. Bal snel ingegooid door VVV, door Moussa. Wat kan er nog voor de ploeg van Boessen? Die op weg is naar een eredivisie-record. Zoveel nederlagen op een rij. 16 in totaal. Nog niet eerder gebeurd in de eredivisie geschiedenis bal opgepakt ter hoogte van de middenlijn bij VVV. Dat is gebeurd door Timmy Sela. Nadat eerst Yoshida even de bal in de voeten had. Moussa nog speelt hem richting de rechterkant van het veld. De punt van het strafschopgebied met Novor. Tegenstander staat er tegenover hem. Het is moeilijk voorgeven daar met Kolwijk in de buurt. bal komt uiteindelijk toch bij de strafschopstip terecht. Maar niemand om af te ronden. Misschien mogelijkheden om uit te breken met Melvin Platje. moet het wel aangaan met de recht. Maar doet dat niet. En dan laat Platje het uiteindelijk. Ook maar lopen. Komt de bal bij Udegbe die er niet goed uitzag hoor, bij dat tweede doelpunt van Goossens. Doet niet vanaf aan de schoonheid trouwens, van die treffen van de Heemsteden naar. Maar de bal over de zijlijn. We kijken naar de wedstrijd. Wat kan er nog? In de laatste anderhalve minuut vanavond hier in Nijmegen, inmiddels al minutenlang. Misschien al een uur stromende regen. Ik kan me voorstellen dat de spelers op het veld eigenlijk wel willen... dat het allemaal niet zo lang meer gaat duren zometeen... als we na 90 minuten nog steeds voetballen. McQuire daar in de as van het veld bijna. Heeft de bal nog altijd in de voeten. Was hem bijna kwijt. Opening aan de rechterkant in de middencirkel nog. Timmy Sela speelt naar Moussa Het lijkt allemaal te laat te komen voor VVV. Zelfs als er nog een aansluitingstreffer komt. Er komt wel een felle voorzet. Die komt op het hoofd van Van Eijden. Dan komt er nog een corner aan voor VVV. En dan zitten we inmiddels al... In ...in de negentigste minuut van deze wedstrijd. De laatste overwinning, want daar hadden we het even over... ...van VVV in- een uitwedstrijd was vorig seizoen... ...en dat was tegen Willem II toen het 4-1 werd. Lang, lang geleden. Een jaar als je kijkt naar de kalender. Goossens kan uitverdedigen na die matige corner van VVV. De bal was inmiddels getrapt en Goossens trapte hem over de reclameborden heen... Doet dat ergens op de helft van VVV. En daar mag de thuisploeg, de uitploeg, de bezoekers uit Venlo mogen een ingooi nemen. 3-4 meter voor de middenlijn. Wie gaat dat doen? Nou, Moussa heeft de ingooi genomen. Gaat richting Fleuren ineens naar voren. Novor. Kan niet controleren, daar ook met Vadotje in de buurt. Moesa gaat nog buitenom maar krijgt de bal niet. En zo lijkt het laatste gevaar wel zo'n beetje voorbij te zijn gekomen. En misschien kan er aan de andere kant van het veld al nog wat met een diepe bal richting Platje. De platje is niet de aller allersnelste en ook deze bal is wat aan de harde kant voor hem. Net zoals zojuist. Via Oethechte gaat het naar Wildschut. Twee minuutjes krijgen we erbij. En die zijn zojuist ingegaan. Wildschut, bal gaat daar fleuren ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld in de middencirkel. Maguire naar de rechterkant, Sela. NEC wordt wel weer vastgezet door VVV. Maar staat dus wel met 2-0 voor tegen de ploeg uit Venlo. Moussa aan de rechterkant. Nog altijd met Comboy tegenover zich voorzet. Komt, wordt eenvoudig verdedigd. Wel opgepakt de hoogte van de middenlijn weer door Mewes. Dan de diepte ingespeeld, weer richting Moussa tussenstation was even Maguire ingeleverd bij Vadoch. Dan zegt Platje, nu wil ik hem wel. Krijgt hem op de hak, maar kan toch verder hoogte van de middenlijn. Speelt hem dan wat ongelukkig achteruit. En dat is echt kiezen voor zekerheid. Hij had ook de diepte kunnen kiezen met Goossens aan de linkerkant. En dan gaat de bal het stadion uit. Levert dat ook nog een doelpunt op. Ik kijk even naar mijn buurman. Nee, zo zijn de regels hier niet. Het gaat gewoon verder met 2-0. De bal is kwijt. Die ging via een speler van VVV, via een carambol zou je kunnen zeggen, de tribunes over. Een NEC met Combo aan de bal. Vijf, zes meter over de middenlijn heen. Ingooi is gekomen richting Platje. Wat kan Platje nog? Wat wil die? De man van de vijf treffers dit seizoen. Toch de topscorer, maar altijd op de bank. Komt er nu niet aan omdat was bij zijn eigen achterlijn makkelijk verdedigt. Geeft hem aan Oudegbe, de doelman. Maakt nou niet heel veel haast, zou ik toch wel doen in zijn geval. Want uh, wat wil je nou toch? Dan gaat hij een aanloop nemen, doet het nog een keer. Gaat dan eens echt uh, 10 meter achteruit en opent dan een keer. Dat kost allemaal secondes. De trap van Oudegbe is dramatisch. Gaat uh, laag ergens op zijn eigen helft uh, de zijlijn over. Halverwege de helft van VVV. Kortom, deze derde doelman is nog niet klaar voor het grote werk. Die conclusie mag je toch trekken na vanavond. Er komt een ingooi voor NEC als we denk ik in die 92 e minuut wel, wel zitten. En de ingooi is nog een keer van de Nijmegenaren. Inderdaad, richting Platje. Platje en Timicela, Timicela wat sneller bij de bal. Laat die ingooi van NEC voor wat hij is. En ik kijk naar de zijlijn waar ik Alex Pastoor zie. Die heeft het al in de gaten. Krijgt de felicitaties van zijn assistent. 2-0 overwinning voor NEC vanavond tegen VVV. Drie wedstrijden zitten erop. Herakles Vitesse eindigt in 0-1. NEC VVV 2-0. Roda Excelsior 7-0. En het is rust bij Groningen FC Utrecht. Rust 0-0. Snowflakes of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 Thinking About You This Christmas. Robin Hazen heeft voor de derde keer de Masters gewonnen. In twee sets rekenden hij af met Timo de Bakker. Het was een duidelijke zege voor Hazen die dan ook tevreden was over zijn spel. Heel erg content over mijn spel. Uh, behalve de ene game die ik speel op uh, 1-0 voorsprong in de tweede set... nadat ik hem had gebroken. Toen was er wel even een time-out die, uh, ja, die normaal gesproken niet mag... Uh, dus ik werd uh, een beetje uit mijn ritme gehaald. Timo had last van de schouder hè? Ja, Timo kreeg wat last van zijn schouder. Dat uh, merkte ik op een gegeven moment. Zeker in de laatste game dat hij serveerde, hield hij echt in. Uh, maar ja, ik verlies dus die game daarna. En uh, op dat moment uh, moet ik natuurlijk wel mentaal overeind blijven staan. Want hij gaat wat beter spelen. Ik maak misschien net niet even alle ballen die ik daarvoor wel maakte. Maar gelukkig bleef ik rustig en uh, bleef ik geconcentreerd spelen. Bleef ik aan mijn tactiek en, uh, en ook gewoon... Uh, in, in mijn spel wat ik al deed uh, bleef ik vasthouden en uh, ja, dat was blijkbaar genoeg voor twee sets vandaag. Vertel eens wat over die tactiek, wat was de strategie? Want jij was heel dwingend vanavond vond ik. En dat was ook de bedoeling, hem meteen zo snel mogelijk onder druk zetten? Nou, dat had verder niks met Timo te maken hoe ik, uh, hoe ik uh, mijn, mijn tactiek zou zijn. Maar meer gewoon omdat ik hoe ik wil spelen en hoe ik afgelopen tijd heb getraind. En uh, ik heb de andere twee wedstrijden ook zo geprobeerd te spelen en dat lukte uh, steeds beter. Uh, gedurende die wedstrijd, zeker gisteren tegen Jesse, ging dat al erg goed. Nou, Jesse Hoetagaloem. Nou, Jesse Goloem, ja, sorry. En, uh, in de eerste set was het een beetje tegen een speler die een beetje alles of niks speelde. Uh, dus er waren korte rallies. Maar zeker vandaag ook tegen Timo. De rallies waren gewoon, uh, die er waren, waren erg goed. En ik serveerde weer goed. Nou, daar ben ik blij mee. Heel vroeg in de wedstrijd raak je geblesseerd aan de enkel. Dat was even schrikken voor iedereen. Uh, Sluiter kwam er al even bij, de toernooidirecteur. Wat gebeurde er nou precies? Nou, het was, het was niet heel ernstig. Ik, uh, ik, uh, ik zoeg eigenlijk een goede voorhand. En die sloeg ik zo goed dat ik op een gegeven moment dacht, oh, daar moet ik achteraan. Dus ik wil afzetten. Alleen onder, ja, in een split second uh, ja, doe je dat. En toen had ik op een of andere manier geen kracht. En dus ik ging een klein beetje meer door het spronggevricht enkel. Ja, en toen dacht ik, ja, die instabiliteit die zit er misschien nu eventjes. Dus ik denk, nou, dan ga ik toch even tapen. Maar ja, de vraag is nu ook van ja, moet ik dat tapen of niet? Want ja, uiteindelijk ik blijf ik toch daardoor last krijgen van andere dingen. Dus ik zit elke keer te twijfelen van ja, moet ik het doen? En ik speel nu alweer drie maanden zonder en er is niks aan de hand. En eigenlijk vandaag ook niet. Alleen dat was gewoon toch een beetje ja, de schik. Even een minuutje last en daarna is het gewoon goed. Wat concludeer je nou na deze week? De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor jou begonnen. Je laat dit niveau zien, ook vanavond weer. Wat neem je daarvan mee in dat nieuwe seizoen? Nou, dit geeft gelijk zelfvertrouwen. Als je zo goed uit de startblokken komt uh, na eigenlijk anderhalve week trainen... Uh, en daarvoor een maand uh, helemaal niet gespeeld hebben, geen bal aangeraakt hebben... omdat ik gewoon heb gekozen om heel veel krachttraining, heel veel voetwerk oefeningen te doen... ja, dan is het natuurlijk en lekker dat je gelijk zo speelt en dat je gewoon merkt... ik heb over, ik, uh, ik voel me fysiek goed en dat, ja, dat is prachtig en dat neem je natuurlijk uh, mee voor het volgende seizoen. Robin Hazen en Martin Friesema. Hazen won dus de Dutch Tennis Masters. Herakles Vitesse werd gewonnen door Vitesse. Een doelpunt in de tweede helft van Kashia. Jeroen Grutter praat na met de trainer van Herakles, Peter Bos. Wat een bittere teleurstelling moet dit zijn voor jou en voor Herakles vanavond, Peter. Dat kun je wel zeggen, ja. Waar gaat het fout? Nou ja, goed, wij scoren niet. Terwijl we wel kansen krijgen. Ik denk de wedstrijd volledig onder controle hebben. Er was één ploeg die hier wilde voetballen en die voor de winst wilde gaan. En dat waren wij. En dan is het zuur dat dat niet belangd wordt. In hoeverre speelt de scheidsrechter een rol in de wedstrijd bij de penaltymomenten? Ja. Wij moeten ze erin schieten, niet de scheidsrechter. Wij hebben de kansen gehad en we schieten ze zelf niet erin. En uh, we hebben de wedstrijd goed gecontroleerd als je ziet dat je eigenlijk niks weggeeft. Uh, het is knap om, uh, om te scoren terwijl je eigenlijk geen kans hebt gehad. En uh, dat hebben ze goed gedaan. Ja, aan de andere kant, als je die kansen zelf krijgt en je benut ze niet... Um, is het een kwestie van niet kunnen afdwingen in deze fase van de competitie? Hoewel, aan de andere kant, jullie schoten er zeven in tegen VVV. Ja, bij het benutten van kansen, daar is ook wel eens wat geluk bij nodig. En, uh, en dat was vandaag niet aan onze zijde. Hoe plaats je zo'n wedstrijd dan? Het is de laatste voor de winterstop. Je speelt weliswaar nog voor de beker, maar de laatste in de competitie. Uh, hoe neem je dat mee uh, in zo'n fase waarin je niet meer gaat spelen? Nou, het is nu natuurlijk, iedereen is erg teleurgesteld in die kleekamer. We gaan dinsdag moeten we nog een hele belangrijke wedstrijd spelen. En, uh, en daar moeten we natuurlijk de jongens weer, uh, weer goed op voorbereiden. Tegen de graafschap. Um, hoe doe je zoiets? Daar ga ik vanavond eens rustig over nadenken. En dat gaat dan om de beker, want het is geen competitiewedstrijd meer. De competitie zit er na dit weekend op voor de eerste helft. Uh, dat was dus Peter Bos, de trainer van Heracles. Uh, de winnende trainer heet John van der Brom. Had je al verzoend met een punt? Ja, heel eerlijk. Maar het werden er drie. <laughs> dus dat is een, uh, ja, een uh, mooi kerstcadeautje. Om het maar even in, uh, in die sfeer te houden. Had je er ook recht op? Nee. Nee, ik heb net uh, gezegd uh, in de kleedkamer naar collega's dat het uh, ja, gestolen punten zijn uh, voor ons drie in ieder geval. Uh, maar desalniettemin krijg je juist uh, dan misschien nog wel meer ontlading dan, uh, dan dat je heel afgetekend wint. En uh, voor de wedstrijd gezegd dat dit een hele belangrijke sleutelwedstrijd was, laatste wedstrijd van, uh, van de competitie. We wilden in ieder geval afstand blijven houden van, uh, van Heracles... omdat ik hun echt als een uh, concurrentie. En aan de andere kant kun je ook kijken naar de plaatsen boven je. En ja, nu, uh, dit gevoel is gewoon enorm. Ik ben helemaal niet blij hoe we het gedaan hebben vanavond vooropgesteld. Maar neemt niet weg dat we wel met z'n allen heel blij zijn met, uh, met het resultaat. En de daarbij behoorden drie punten. Ja, cruciale wedstrijd was het inderdaad. Maar uh, je ploeg speelde niet op die manier eigenlijk. Hè? Nee, we hebben, we hebben angstig gespeeld. Ik vind, maar ik blijf Heracles een hele goede ploeg vinden. Ondanks dat we hier winnen. Dat ze, ik denk dat heel weinig ploegen hier uh, punten halen. Ze uh, zijn ook moeilijk te bespelen. Uh, ze heel veel uh, ja, het één, twee keer raken. Veel doorbewegen, voorrelatie. Uh, diepe spits die ze hebben, die ze in laten spelen. En van daaruit doorbewegen, dat is gewoon ontzettend lastig te verdedigen. En, uh, daar hadden wij zeker de eerste helft ontzettend veel moeite mee. Eerlijk wel dat de tweede helft wat meer, uh, meer in evenwicht was. Um, ja, en dan weet je ook dat het team wat een goal maakt die dan de wedstrijd wint. En, uh, ja, gelukkig, meen, meen ik echt, uh, waren wij dat. Ja, en je kunt dit seizoen ook terugvallen op je verdedigende basis. Hè? Dat zit wel erg goed in elkaar. De cijfers onderstrepen dat, maar ook de wedstrijd van vanavond weer. Ja, precies. Het zit, uh, we hebben een hele, ik vind gewoon een hele goede verdediging met een hele goede keeper. Als je, als je tien keer de nul houdt van de 17 wedstrijden... Dan, dan zegt dat heel veel over de manier hoe wij qua organisatie op het veld staan. En het mag allemaal wat, wat attractiever, zeker. Want ik ben wel iemand die van, van mooi voetbal houdt. Maar ja, de basis is wel je, je solide verdediging. En ja, als je dat als basis hebt, dan kun je verder werken. Dus prima zo. John van der Brom na de 1-0-overwinning van Vitesse bij Herakles. Onverdiende punten, noemde van der Brom het. Ja, uh, dat kan straks bij groningen en Utrecht natuurlijk ook uh, gebeuren. Want Groningen was de eerste helft gewoon veel beter. Frank Wierleit. Ja, in ieder geval een, een gedeelte van uh, die eerste helft waren ze beduidend beter. En daarin ook uh, vijf opgelegde kansen gecreëerd. Maar er niet één gemaakt tegen Utrecht. Dus die kunnen ook nog steeds puntjes stelen uit de Euroborg. Want uh, de ruststand was 0-0. Die stand staat nog steeds op het bord. Geen wissels in de rust, hoewel uh, Mike... Van der Hoorn, de centrale verdediger. Het jonkie achterin bij Utrecht. Wel wat eerder terug was uit de kleedkamer om nog een beetje te lopen. Is niet helemaal fit, heeft een paar tikken gehad. Eén op zijn schouder, één in zijn gezicht. En waarschijnlijk ook nog wel ergens tegen een been. En dus uh, uh, moest, hij, moest hij daar eventjes extra van bijkomen. Nu de mouje en de ingreep van Luciano. Dat was maar een halve ingreep, maar dat was vooral door het uh, doorlopen van uh, Tagagi... Die uh, daar even zijn excuses gaat aanbieden bij uh, de doelman van Groningen. Dat hij daar zomaar doorliep zonder verder te kijken. Daar waar Luciano dacht dat hij de bal al vast had. En eigenlijk dacht Kappelhof dat ook. Maar uh, beide heren liepen de doelman van Groningen nogal in de weg. En daardoor dus de vrije trap nu voor Groningen de diepte in uh, gejaagd. Naar uh, rechts voorin. Daar waar uh, Andersson weer is uh, gaan lopen voor uh, Groningen. Bal over de zijlijn gekopt via zijn tegenstander. Dus kan Groningen daar gaan ingooien. Hiarie gaat dat doen naar uh, Andersson. Andersson in de combinatie met Texera. Redelijk ver van de goal van uh, Utrecht af. Wel nu de door aan de rechterkant. Weer die rechterkant volledig overlopen. Daar waar Tagagi al bijna niet meer naar voren toe durft. Omdat hij uh, bang is dat hij uh, daarna heel erg hard achter Hiarie aan moet. En dus uh, die linkerkant bij Utrecht is heel kwetsbaar. Levert nu ook een hoek. Hoekschop op die Groningen snel wil gaan nemen. Tempo uh, lijkt dus uh, nogal omhoog te gaan bij uh, de Groningers om nog meer kansen te creëren. Daar de goal lijkt het van uh, Van Dijk. Goeie kopbal van hem, maar die bal wordt van de doellijn gehaald bij Utrecht. En daarmee de kans van Groningen weer uh, weg. En, en uh, nu opnieuw opbouwen. Burnett tegenstander voorbij. Nog een tegenstander voorbij, dat is Bovenberg. Nu, die besluit hier niet te passeren. Hij wil de voorzet geven, maar schiet dan tegen Bovenberg aan. Bal over de zijlijn. Kan Burnett gaan uh, gooien. Dat doet hij in de richting van Andersson. Die is overgestoken nu weer naar de linkerkant. Dat betekent dat Tadic weer ergens op rechts loopt. Of loopt hij? Nee, hij loopt niet achter Andersson. Bal opnieuw over de achterlijn. Weer een hoekschop voor Groningen. En dat geeft de gelegenheid om nog even te kijken naar wie nou precies die bal van de doellijn afhaalde. Volgens mij was dat Snyder. uiteindelijk bij de eerste paal die de bal daar wegkopt. Nu de andere corner vanaf de linkerkant. Andersom die daar trapt. Opnieuw ingezet. Weggewerkt achterin bij Groningen. Nog een keer ingezet. En dan in de melee van spelers komt hij tegen een been. En ik denk dat het een Utrechtsbeen is. Dat is dan aan de scheidsrechters om dat te beoordelen. Die zijn dat in dit geval met mij eens. En Dus kan Groningen gewoon door blijven voetballen. En komt Utrecht voorlopig nog even niet van de eigen Af. En uh, zijn alle lange mannen ook nog steeds voorin bij Groningen. Dus uh, misschien uh, tijd voor een uh, paas naar uh, ergens hoog voorin. Maar die bal komt niet hoog voorin. Die komt wel in de buurt van uh, Andersson. Maar die kan er dan uiteindelijk niet bij. En rolt die bal uh, zonder gevolgen te hebben over de achterlijn. En is het nu tijd voor Rob van Dijk om een doeltrap te nemen. Vijf minuten na de rust. Nog steeds Groningen een stuk sterker dan Utrecht. Maar het is ook nog steeds 0-0. street again and past your door but you don't live there anymore it's years since you've been there and now you've disappeared somewhere like out of space you found some better place and i miss you Like deserts miss the rain And I miss you oh. Like the deserts miss the rain Missing van Everything but the Girl. Hoe moeilijk is scoren voor FC Groningen? Frank Villet. Nou, dat zou nu een stuk gemakkelijker kunnen worden als Texera ervan doorgaat in combinatie met Diario weer terug naar Texera. Goed verdedigd daar. Door Schut die voorlopig even een eind brengt aan die counter van Groningen. Maar de Groningers blijven wel in balbezit. Nog steeds via Jarier. Bal voorgezet nog richting Texera. Bal nog steeds niet weg. En uiteindelijk dan via Bovenberg die hem wat wild wegschiet. Dat levert nog altijd geen garanties op voor Utrecht. Dat ze voorlopig uit de problemen zijn. Zeker niet als Kali dan ook nog balverlies leidt. Op het middenveld. Het middenveld van Utrecht dat uh, piepjong is. En niet opgewassen tegen het Groningse voetbal uh, op dit moment. En uh, nu uh, Groningen dus weer in de aanval via Tadic. Uh, centraal nu even spelend. Bal uh, achterin nogal uh, de druk opgevoerd bij uh, Utrecht. Opgevangen daardoor uh, Duplan die een diepe bal uitstekend verwerkt. Gernt intussen in de ploeg gekomen. Ook bij Utrecht voor Tagagi. En Gern de Zweed, tijdlang uit, uh, uit uh, het veld geweest. wegen zijn enkel blessure. Intussen ook nog veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw in Zweden. En nu dus weer gewoon voetballend voor uh, FC Utrecht. Hij mag zijn eerste minuten in tijden weer eens gaan maken. En hij kan met zijn snelheid misschien nog wel eens belangrijk worden voor Utrecht. Want Utrecht heeft het voetballend lastig en zal dus moeten gokken op de counter tegen uh, Groningen. Na 55 minuten nog altijd die 0-0 uh, stand. En Gern die nu mag uh, gaan ingooien. Hij kan dat namelijk heel erg ver. En uh, zou daar zomaar Duplan stelling kunnen brengen. Die probeert dat in ieder geval om Bovenberg uiteindelijk te doen. En dan Luciano die daar opraapt. En dan moet Bovenberg als een speer erachteraan een burnet tegen te houden. Dat lukt hem uiteindelijk. In Groningen nog een 0-0 tussen Groningen en Utrecht. En de lijn op 1 Sport op Radio 1. De divisie morgen om 2 uur. Ajax Ado. Keert ook deze inzet en hier in zelf nog een kans. Feyenoord 20. Cafral met de schuipenkool. Zijn 7 van de avond. NAC A6. Normaal voortdoeten. En normaal 5, Herenveen PSV. Vins de 1-0. En ook veldrijder in Namen. En hij uh, probeerde iedereen uh, los te rijden daar in die kopgroep. En West langs de lijn morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.